Maart Peters, presentator van de MIAS 2016. Proficiat, je hebt er goed van afgebracht. En vooral, er zijn de juiste enveloppes geopend. Is dat zo? Ja, ik, ik vind zelf dat iedereen, alle genomineerden, het recht om uh, te winnen natuurlijk. Wat ik heel erg heb gemerkt is dat uh, Bazaar wel heel afgetekend winnaar is. En wat ik geweldig vind, is dat dat in het Nederlands is. Niet, niet dat muziek niet in het Engels mag zijn, maar er is heel veel muzie Engelse muziek in de wereld. En het probleem is, je wordt altijd meteen vergeleken met je Engelse of je Amerikaanse evenknieën. En ik ben ervan overtuigd dat Bazaar, wat Björk doet in het IJsland, Bazaar zou kunnen een wereldband worden in de hele wereld in het Vlaams. Omdat die sound is totaal internationaal. En daarom is het een, een, een hele leuke, afgetekende winnaar. Maar natuurlijk, ik ben ook fan van Touris Lemsie en van de ertebrekers zijn van zoveel. Allee, van het zesde metaal, ja natuurlijk. Het ergste dat een uh, presentator kan overkomen, hetgeen dat uh, Peter van der Veijen heeft meegemaakt bij Zomerrit, dat de verkeerde envelop geopend wordt. Toen werd Milo uh, Zomerrit van het jaar, maar dat is uiteindelijk K3 geworden. Ik weet het, maar ik denk dat achter de schermen echt wel gezorgd is dat de mensen de juiste enveloppen ik denk, denk dat de muziekgeschiedenis daar een les heeft geleerd dus ik denk dat ja, dat verwachtte ik niet ze kwamen mij wel vertellen van ja, Prins Laurent die is er niet en dat vond ik spijtig want ik vind uh, Prins Laurent een van de belangrijkste rock'n'roll figuren van het land de definitie van rock'n'roll is kijken naar iemand en denken van hij zal toch niet omvallen zoiets en ik vind Prins Laurent even rock'n'roll als Arno en op de, ja, dat is ook heel rock'n'roll maar dus op de allerlaatste nip kwam hij binnen gereden en is zijn meteen uh, het podium opgegaan. En dan zeggen ze op de laatste rin van... Ah, het is toch Prins Laurent. Oké, okay, fijn. Hij heeft zich versproken, hij heeft Bozar gezegd in plaats van Bazaar. Op die manier heeft hem toch nog een beetje cultuur uh, in de primetime uh, geloodst. Ik heb het ook gehoord, hij zei Bosaar, maar, maar dat vond ik wel chic eigenlijk. Ik vind Bozar ook wel heel mooi. Eigenlijk dat bazaar daar nooit aan gedacht heeft. Van, bazaar, dat klinkt eigenlijk een beetje als de GB of als een Deleuze. Maar Bozar, dat klinkt uh, echt gigantisch. Maar ja, De Prins had geen tijd om zich voor te bereiden. Want hij is rechtstreeks van zijn wagen het podium opgelopen. Het was elk jaar is er heel veel te doen rond die Mia's. Altijd gezever van... Oh, die categorie zou er moeten komen. Te weinig vrouwen. Het was ook dit jaar wat mij opviel. Niemand die iets, een probleem had met het feit dat Bart Peters niet genomineerd was. Ah nee, natuurlijk niet. Want ik was ook helemaal niet genomineerd. Omdat ik heb dit jaar alleen een live album uitgebracht. En live albums stellen niet als uh, nominatie. Want dat was ook... Ik bedoel, het was me nogal wel eens gevraagd vroeger... Maar ik kon daar nooit op ingaan, want ik was zelf genomineerd. Ja, ik heb ook vijf Mail's gewonnen gewoon. En dat is een beetje raar. Het is altijd, love the thing you're with. Dus ik vond het vanavond heel leuk om het te presenteren. Maar ik heb ook al vaak op de Mia's een duet met Natalia gezongen of, of andere dingen gedaan. En dat, dat vond ik ook leuk. Dus dat is voor mij een beetje ingewikkeld, ja. Dus ik, ik, ik ben heel expliciet een muzikant slash televisiemaker. Een sector lifetime achievement award ging naar Herman Schuurmans vandaag, een nieuwe award in 83. Je was toen 23, stond je voor pop-electron voor de BRT, backstage, Simple Minds tegelijkertijd het interview Jim Kerk met, met Bono. Die gingen trouwen, werd er toen gezegd. Nou, dat zijn, als je dat nu bekijkt, dat is in de huidige tijden onmogelijk om dat soort interviewen nog te doen. Dat is inderdaad waar, want eigenlijk de eerste keer dat ik uh... Reportertje was voor, voor Pop Electron op, dat was in 82 zelfs en dan was U2 dat was eigenlijk in een soort caravan eigenlijk, die zaten in een soort caravan en, en Larry Mullen Jr. zat in een soort tentje want de Ierse ploeg was toen aan het spelen en die zat met een hele triestige tv met een antennetje uh, te proberen om het Ierse voetbal te zien Bono zat toen zonder stem het was dat concert dat hij zei I ain't got a voice but I got a heart I'm going to sing with my heart en dat was ongelooflijk. En eigenlijk, als je ook nog dat optreden in Zaalux, in Herentals erbij rekent, in Herentout erbij rekent, is het wel zo dat Herman Schuermans, U2, zijn eerste kansen gegeven heeft. Dus, en blijkbaar zijn die gasten dat nog niet vergeten, want dat filmpje heeft ons eigenlijk pas vanmiddag bereikt van The Edge en Adam Clayton. Ik vond dat wel heel sympathiek. Als je dan ziet, toen in 1983, backstage, rockwerter, vrijheid, blijheid, er kon superveel en nu een heel restrictieve backstage, of well, in het algemeen, de, de, de sector is, is veel meer security aan de gang. Heb je dan soms niet heimwee naar, naar die, die periode, dat er meer kon, meer mocht? Ik, ik weet dat niet zo zeker, omdat... Natuurlijk is, is het bij mij omgedraaid van reporter. Ben Ik eigenlijk zelf muzikant geworden en ik heb het geluk van... toen ik, ja, met de radio's en zo, maar dat was dan meer in andere landen... Maar... Als je ergens optreedt, ben je natuurlijk heel blij dat het allemaal heel goed georganiseerd is. En dat je überhaupt de weg naar het podium vindt. En, en dat, dat je een beetje afgeschermd bent. Dus dat, dat vind ik op zich niet zo erg. En misschien heeft het gewoon te maken met wereldacts. Ik denk nu aan de Foo Fighters en zo. Ja, dat is wel allemaal overgeorganiseerd. Maar vergeet niet, dat zijn geen DJ's, hè. Die doen iets. Die spelen op instrumenten en die zingen echt iedere avond. Dat er zoiets bestaat als security op Tomorrowland, dat begrijp ik niet. Want, allez, ja. Een superster-dj die, die, die doet niks. Die staat daar gewoon. Ja. U2 komt dit jaar naar het Boudewijnstadion. Twee keer, de Joshua 3. Ik heb mij laten vertellen dat je de vorige tour niet in Antwerpen hebt kunnen zien. Op de een of andere reden. Maar nu misschien wel? Ja, dat kan. Um, maar ik weet, ik, ik ben nogal... Um... Ik vind het altijd belangrijk om een show te zien van artiesten. Zoals die artiesten zelf willen dat je die show ziet. Ik heb U2 heel veel live gezien. Ik, ik stond mee op het podium. Om, uh, ik, heb, ik heb van in de, in de coalitie gekeken. Enzovoort enzovoort. Maar ze brengen altijd een DVD uit. To be honest. En, en dat is hoe ze zelf willen dat ze gezien worden. En ik ken toevallig ook de regisseur van die dvd's. En ik weet dus hoe gevoelig ze daar zelf aan zijn. Ze hebben ooit eens... Um, bij How to dismantle en Atom Bomb, denk ik, ja. Hebben ze hun dvd gewoon twee keer gemaakt. Omdat ze van de eerste versie niet content waren. In Boston. Dus dan denk ik... Misschien wil ik het wel zien zoals zij het bedoeld hadden. En, en ik vind geluid ongelooflijk belangrijk. Ja. Dat perfectionisme, dat zit in hen. Hè. Uh, ook ik, heel raar. De meeste bands, als ik die daarmee praat, hoe populairder dat ze worden, hoe meer dat ze beginnen twijfelen. Dat is ook normaal. Dat is ook normaal. En, en je, wil, je wil... Van het moment dat je zelf de concurrentie van jezelf wordt, dat je zelf de norm wordt, en zelf je belangrijkste concurrent, dan wordt het pas gigantisch ingewikkeld. Zo, de Rolling Stones, hun grootste concurrent is de Rolling Stones. U2, hun grootste concurrent is natuurlijk niet Editors, maar U2. Of misschien ook een beetje Coldplay. Maar... Voor hun is dat toch nog een andere leak, dat is, dat is populairder. Ja. Dus ik begrijp dat wel hoor. Als je zelf de norm bent, dan wordt het pas moeilijk. Ja. Joshua Tree is een boom die je in moeilijke omstandigheden weet te overleven. Een statement eigenlijk. Politiek, maatschappelijk statement. Is dat het belang ook van, van een, uh, een artiest? Zeker in de huidige tijden? Ja, zeker. Maar ik denk dat, dat er ook een belangrijke taak voor de muziek is. Dat je mensen in donkere tijden moet entertainen. Dus het hoeft voor mij ook allemaal niet te donker te zijn. En ik moet eerlijk zeggen, het minst goede moment uit het concert, de live registratie in Bercy, van de vorige tour, de Innocence Tour, was toen Bono te lang begon te prediken over de wereld. Dan dacht ik, ik begrijp het en Le Bataclan, ik begrijp het allemaal en de Eagles of Death Metal. Maar, um, play us another song. Yeah.